Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Op vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs is een tbs aangehouden die sinds 18 juni op de vlucht was. De 47-jarige man was er tijdens een begeleidverlof... in Maastricht vandoor gegaan. Hij zat daar in TBS-kliniek De Royce-Wissel. In het programma Opsporing Verzocht... is later nog een oproep gedaan om naar hem uit te kijken. De man werd aangehouden toen hij probeerde Frankrijk te verlaten. Hij zal binnenkort aan de Nederlandse justitie worden overgedragen. De Duitse politie heeft opnieuw een verdachte gearresteerd in de zaak van de Dunner Kebab-moorden. Die zaak draait om tien moorden die gepleegd zijn tussen 2000 en 2007. Slachtoffers waren vooral Turken met een kebabzaak en een politievrouw. Dit weekend werd bekend dat de moorden vermoedelijk gepleegd zijn door een groep neonazi's. Twee mannelijke verdachten zijn doodgevonden. Een vrouw, die met een cyber samengewerkt, is opgepakt. In Hannover is nu opnieuw een verdachte aangehouden.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 De regerende socialisten steven af op de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1975. Spanje wordt al jaren geteisterd door een crisis. De huizenmarkt is in elkaar gestort. De werkloosheid ligt boven de 20 procent. De socialisten zijn er niet in geslaagd om het economische tijd te doen keren. De Duitse Formule-1-koereur Sebastian Vettel is in de eerste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi uitgevallen. De wereldkampioen kreeg een lekke band en liep daarna schade op aan zijn auto. Als Vettel had gewonnen, was dat zijn twaalfde zegen van het seizoen geweest. Het record is sinds 2004 in handen van Michael Schumacher, met 13 zegens. Dat record kan Vettel nu niet meer evenaren. Over twee weken wordt in Brazilië de laatste Grand Prix van het seizoen verreden. Het weer in het noorden zon, in het zuiden nog mist. Morgenochtend opnieuw misten, later op de dag breekt de zon hier en daardoor... en het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar er staat toch een file op de A22. Velsen naar Beverwijk voor de Velsen-Tunnel 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Er is dit weekend maar één buis beschikbaar. En daarom is het vervelend dat de rijbaan vanuit Beverwijk dicht is bij Beverwijk. Na een ongeluk er ligt daar olie op de weg. Het opruimen gaat waarschijnlijk tot half zes duren.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 Grand Prix, Formule 1 in Abu Dhabi. Eindelijk een open strijd. Rodolf van Dam. Ja, en de man die uh, de beste kans op de overwinning heeft... op dit moment is Lewis Hamilton dit seizoen al goed voor twee overwinningen. Maar in de laatste zeven races maar één keer op het podium gekomen. Toen was het de uh, tweede in Korea. Maar hij leidt met vijf seconden voor Alonso. Daarachter button. Dan Massa en Webber En de best of the rest op dit moment Nico Rosberg met zijn Mercedes. Nationaal kampioenschap mannen en vrouwen judo Theo Plachard. regenkampioen hè? Tot 90 kilo werden de prijzen uitgereikt door Mark Huizinga. En sinds hij gestopt is, is er eigenlijk een probleem in deze klasse. Een talentvolle opvolger heeft zich nog steeds niet aangemeld. Vandaar dat de prijs werd uitgereikt aan Robbie van Laarhoven. 29 jaar voor de eerste keer Nederlands kampioen. Ten koste van Noël van het End. amsterdam SCHC bij de mannenhockeyers. Geert de groot. Iets voorbij de helft van de eerste helft is gespeeld. In de 17,5, 18 minuten. Op dit moment het is het nog steeds 0-0. Maar langzaamaan wordt Amsterdam toch sterker. Amsterdam laat zien dat het... Meer kwaliteit heeft dan SCRC. Op papier hebben ze dat zeker nu nog op het veld. Volleybal dan Nederland-Slovenië 2-0 voor in sets. Frank Wieland. en toen. En toen de derde set. Daar zijn we inmiddels in onderweg. En Slovenië heeft daarin het initiatief genomen. En dat vooralsnog niet afgestaan. Het gaatje met Nederland is minimaal in de buurt van de 10. 9 tegen 8 in het voordeel van de Slovenen in set nummer 3. En verder hebben we dit uur ook nog tijdens de finale van de ATP Masters in Parijs. Tussen Federer en Tsonga. Time to-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 He was asleep, his fear was gone His eyes were still red And I remembered what I said and I said Ooh. Ja, het was even geleden. Rink Groeneveld en Peter Kok zongen samen. Maar in het Engels, zoals u hoorde, easy boy. Dus daarom heet ze ook Greenfield en Koek. We gaan het hebben over schaatsen. De Bamploeg sloeg weer toe op de schaatsbaan. Dit keer bij het marathonschaatsen. Arjen Stroet won de strijd om de Marathon Cup in Den Haag. En het was alweer de vijfde overwinning in evenveel wedstrijden. De ploeg van coach Jillert Anema is onwaarschijnlijk sterk aan het seizoen begonnen. Eigenlijk komt de rest er niet aan te pas. Nou, kijk, als de rest aan start staat en uh, denkt van uh, Bam gaat vandaag winnen, dan heb ik bereik wat ik graag bereiken wil. Aan de andere kant, jullie strijden op meerdere fronten. Uh, de lange baan gaat ja, fameus, gaat uh, ongelooflijk goed. Kampioen op de 5 kilometer, kampioen op de 10 kilometer, mogen mee naar de World Cup wedstrijden. En wat ook heel leuk is, denk ik, twee van jouw rijders staan op de nominatie om straks gewoon in die ploegenachtervolging in Heerenveen op de World Cup te rijden ja uh, nou ik moet het, ik heb de mail heb ik vanmiddag binnen gekregen ik heb uh... Een week geleden, zowat, iets langer nog, heb ik uh, de programmering bekeken. Toen dus zag ik dat in Herenveen de 10 kilometer op zaterdag wordt gereden en de 10 per op zondag. En dan heb ik aan, uh, aan uh, Adi Koops gemeld dat, dat ik dan dat niet een handige planning vind om een tempo arbeid, als een 10 per voor de 10 kilometerrijders rijders dan te plannen, juist in Herenveen. Dus eigenlijk komt dat helemaal niet zo goed uit dat Jorrit Bergsma en uh, Bob de Jong, dacht ik, hè, dat die daar mogen rijden. Ja, ik weet niet of het goed uitkomt. Ik heb nog niet met die jongens overlegd. Dat moeten we nog doen. He, maar het is wel zo dat uh, ja, mijn advies was om, uh, om daar uh, ja, met een ander team te gaan rijden. En uh, in Tjeljubins bijvoorbeeld te rijden met een, uh, met een 10 kilometer team. Maar uh, ja, ik ben er wel een voorstander van dat één man het beslist. Eén man maakt het uit. En Arie Koops heeft dit beslist. En uh, ja, dan moeten we kijken hoe we wat... Uh, zeg maar. We moeten het er nog over hebben. Twee van jouw mannen staan in ieder geval op de lijst. Uh, ja, de coach... Je zult niet aan de kant staan met de proefachtervolging. Maar ja, je kunt ook niet alles, hè? Nee, maar ik, ik ga sowieso niet aan de kant staan met een andere coach, zeg maar. Als ik wel aan de kant sta, sta ik daar alleen. En dan bepaal ik ook wat er gebeurt. En ik, ik heb een hele oude hoercircus. Iedereen die maar mee wil beslissen. We hebben allemaal een vergadercultuur in Nederland. Niet met Jillet Arnema. Er moet gewoon één stuurman uh, moet op de brug staan. Ja, ik vind dat er één stuurman moet staan. Arie Koop staat op het ijs, verder niemand. Geen gezul. En de rest die moet gewoon zijn mond houden en doen wat hij zegt. En ook niet in het overleg betrokken worden. Kijk, dat is nog eens duidelijk taal. de halen. in Anema met Geo <laughs> naar de marathon in Den Haag. Gaan we nog eens even een tussenstandje halen bij het volleybal. nederland slovenië Frank Wilaard. De tweede technische time-out van die derde set. Het is 16-13 voor Slovenië. Dat Nederland niet dichterbij laat komen, maar ook niet in staat is om echt ver weg te lopen. Even leek het daar wel op. Toen Casparini voor de Slovenen aan de server stond. En het 15-11 werd. Maar daarna een plaatsballetje van Horstink op de goede plek. En een beslissing waar de Slovenen niet mee eens waren. Van de scheidsrechter dat een bal volgens de scheidsrechter wel binnen was gevallen. En volgens de Slovenen eh, eh, niet. En dat leverde dan weer een extra puntje op voor Nederland. Waardoor Nederland nog altijd aan het elastiekje hangt. Bij de Slovenen. De Slovenen die een stuk beter staan te spelen dan in de eerste twee sets. Ook van meet af aan de voorsprong hebben genomen. Die niet afstaan, maar ook dus niet wegkomen. Bij Oranje de tussenstand in set 3 met een 2-0 voorsprong in sets voor Nederland. 16-13 voor Slovenië. We gaan het hebben over tennis. Groot toernooi afgelopen week in Parijs. Veel mannen met rekenmachines, want er moest nog geplaatst worden voor dat misschien wel nog grotere toernooi in Londen. En een finale. Het gebeurt niet vaak Marcella Mesker, waar een debutant in staat die Federer heet he, bij dit toernooi. In die zin. Nee, het is uh, een prachtige finale. En uh, Federer ja, wat je zegt, voor het eerst in Parijs in de finale. En ja, Federer is natuurlijk wel het type jongen die uh, nog eventjes dat toernooi wil winnen. Maar hij is 30 jaar en heeft bijna alles gewonnen in zijn uh, carrière. Maar uh, ja, Parijs nog nooit. kwam zelfs nog nooit in de finale. Dus wat nee. dat betreft debutant. En uh, een mooie finale, want ja, tegenstander is een andere hele aantrekkelijke speler om naar te kijken. Is de Fransman Jo Wilfried Tsonga. Nou, we spelen in Parijs in het Omnisportpaleis. Dus ja, het is een affiche om bij je, je vingers bij af te likken. Dan denk je, ja, hoe is het dan met Djokovic en Murray? Die deden toch ook mee? Inderdaad, nummer 1 van de wereld, Djokovic, deed mee. Maar gaf in de kwartfinale op tegen Tsonga. Hij speelt al anderhalve week met een gekwetste schouder. Spaart zichzelf. Wil over een week de ATP Tour Finals. Het belangrijkste toernooi met de top 8 van de wereld. Dat wil hij spelen. Dus hij zei... nou. Tot de kwartfinale, niet verder, nu rust ik en gaan me voorbereiden op Londen. Murray speelde heel goed, heeft in Azië drie toernooien gewonnen. Was ongeslagen sinds de US Open, maar werd uitgeschakeld in de kwartfinale... in ja, misschien wel de mooiste wedstrijd van toernooi tot nu toe... door die Tsjech Thomas Berdy. Natuurlijk ook helemaal geen slechte speler, die was in topvorm ja, speelt hij een halve finale tegen Federer... en dan wordt het toch weer ja, twee setjes, 6-3, 6-4 voor Federer. Dus Federer is goed bezig. Het, het venijn in zijn spel zit dit jaar in de staart. Um, de rest van het seizoen goed gespeeld, maar geen grote prijzen gewonnen. En nu, aan het eind van het seizoen, richting Londen... richting dat eindejaarstoernooi, heeft hij Basel gewonnen in eigen stad, dat was vorige week, en nu dus in de finale hier. Dan Londen, en ja, dat zijn de toernooien waar hij wil vlammen. En hij speelt weer ouderwets goed, het is heerlijk om naar hem te kijken. Dat geldt ook voor Tsonga, dus we verheugen ons op deze finale. Ze zijn zojuist begonnen, Federer start de service... Eerste game in de wedstrijd, het staat uh, 15 gelijk. Nog heel even spelen we om drie gewonnen sets of net als de hele week om twee gewonnen sets? Gewoon twee gewonnen sets hoor, dat uh, was vroeger wel die finales best of five, maar dat hebben ze afgeschaft. Best of five is alleen de Grand Slams en de Davis Cup. Oké, okay, nou wij gaan met jou meegenieten van Tsonga tegen Federer. Love me for who I am, de Nederlandse sherry Ann and try my love again. Hockey dan Gerard de Groot, Amsterdam, SJC. Durf het bijna niet te vragen, is het nog 0-0? Het is absoluut nog steeds 0-0 in een wedstrijd... waarin eh, ja, Amsterdam natuurlijk de favoriet was eh, voordat het eh, duel begon. Maar tot nu toe nog niet echt heeft kunnen laten zien... dat ze de koploper zijn hoor in die hoofdklasse. Dat heeft ook te maken... Uiteraard zou je bijna zeggen met het spel van SCAC. Het spel van SCAC dat weinig aanvallend is ingesteld. Die Fuentes, die coach van SCAC, die is natuurlijk ook niet dom. Die weet ook wel dat Amsterdam op papier een stuk beter is. En ook op het veld tot nu toe, want Amsterdam staat bovenaan in de ranglijst. Na tien wedstrijden gespeeld. En die Fuentes die heeft gezegd, jongens we gaan een beetje defensieve chaos creëren. Georganiseerde chaos. We gaan heel fel op de man spelen van Amsterdam. We geven ze weinig ruimte. En we gaan zelf proberen om niet al te veel en al te gevaarlijk... Naar voren te gaan, waardoor de gaten voor die Amsterdammers te groot worden in onze defensie. Dus ze houden het achterin heel erg gesloten en dat lukt tot nu toe uitstekend. Als je tenminste van uh, SCHC houdt. Als je op de hand bent van SCSC, de neutrale toeschouwer, die zal er weinig aan vinden hoor hier. Want de wedstrijd is, uh, wat ik al zei. Een beetje rommelig, rommelig van de kant van SCSC en Amsterdam heeft heel veel moeite om de mogelijkheden te vinden. Amsterdam heeft wel een paar kansjes, kleine kansjes gekregen, maar dat heeft allemaal tot nu toe niets opgeleverd. En aan de andere kant staat nog steeds de Klaas Vering in het doel en hij had er ook eigenlijk niet hoeven te staan. Want hij heeft nog niets hoeven te doen in deze wedstrijd waar het vier minuten voor de rust 0-0 is. Snelle auto's in Abu Dhabi, Ronald van Dam. Ja, ik wel eens de vraag waarom rijden ze eigenlijk allemaal in die exotische orde zoals bijvoorbeeld Abu Dhabi. Maar dat heeft alles te maken met geld, een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Prestige, ze willen erbij horen in de wereld. En ja, wat dan beter dan het organiseren van een Grand Prix in de Formule 1. Dan krijgen je natuurlijk alle, alle ogen op je gericht vandaar dat we in Abu Dhabi rijden. Hamilton is zijn eerste plaats even kwijt aan Alonso. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij al binnen is geweest voor zijn, voor zijn laatste pitstop. Hij rijdt nu op de hardere banden, de langzamere van de twee compounds die de coureurs tot hun beschikking hebben. En Alonso die rijdt nu echt met de ja, met duivel op zijn hielen om het gat maar zo groot mogelijk te maken. In de hoop dat hij zometeen bij zijn laatste stop En nu komen die monteurs van Alonso inderdaad erbuiten voor Hamilton te komen. Dat zou dus misschien de ja, toch nog in de handen kunnen spelen van de Scuderia Ferrari. Hij komt nu binnen, maar hij heeft wel de pech dat hij achter een van de HRT's zit. Kost, dat kost hem echt seconden. Stoom komt nu al uit de oren bij Alonso. Altijd mooi om te zien. Zo'n pitstop. Het moet allemaal kloppen. Het moet allemaal goed gebeuren. Vier wielen erop, vier wielen eraf. En nieuwe brandstop. Hij is snel weg. En nou eens kijken waar hij ten opzichte van Lewis Hamilton de baan op gaat komen. In de pitlane Dus dan ga je even naar beneden. Alsof je een in parkeergarage inrijdt. Ziet er allemaal wel. Dat zei ik al eerder spectaculair uit. Echt kosten nog moeite gespaard. Dan duikt hij daar dus onderdoor. Dan komt hij zometeen weer de baan op, hoe drift nog een beetje. En dan eens even kijken waar Lewis Hamilton zit. Dit is echt het gevecht om de zegen nu. En dat gebeurt in de. Raad helaas in de pits niet op de baan. Hamilton is zo te zien er voorbij. En houdt de leiding in de race voor Alonso met nog elf rondjes te gaan. Daarachter op de derde plaats Rosberg. Rosberg, Rosberg heet hij gewoon. Dan Webber, dan Button. Maar Webber moet nog een keer binnenkomen. En Massa op dit moment op de zesde positie. Dus de pitstopstrategie van Ferrari heeft vooralsnog niet gewerkt. Gaan we weer volleyballen. 2-0 voor en in de derde stonden we licht op achterstand. Nederlands vervelend hier Frank Wielaar. Dat is uh, nog steeds zo. Nederland is wel even langs zij gekomen. Van uh, 14-17 terug naar 17-17. En vanaf dat moment is het eigenlijk uh, steeds puntje voor puntje gegaan. Met steeds Slovenië dat een puntje voorsprong nam. En nu vlak voor het sluiten van de markt in uh, set nummertje 3 hebben ze twee punten voorsprong genomen. 24 tegen 22 is het voor Slovenië in de slotfase van uh, die derde set. Het is inmiddels uh, 2-0 in sets voor Oranje. Dat wel, maar je verwacht dan toch een klein beetje dat ze... Uh, het ook af kunnen maken. Maar in die derde set hebben ze het initiatief nooit echt kunnen pakken. Wel een paar aardige punten gemaakt. Bijvoorbeeld via Abdelaziz. Die jonge spelverdeler die een bal. in plaats van dat hij een, een, een paas gaf. Een keihard binnen de 3 meterlijn even snel afmaakte tot grote vreugde van zijn ervaren collega's. Die hem bijna gingen feliciteren met die bal tijdens die wedstrijd. Maar het heeft Nederland in die derde set niet mogen baten. Inmiddels is de time-out waar we zojuist in zaten voorbij. En maakte Nederland uiteindelijk het punt via Horstink aan het net. Omdat Slovenië daar niet lekker wegkomt. En is het 23 tegen 24? Gaat het publiek er nog maar even een keertje achter staan? Om uiteindelijk ook die gelijkmaker binnen te slaan. Dat moet Horstink dan gaan doen. Robert Horstink, de man die in Italië speelt. een van de ervaren jongens die afgelopen zomer uh, tijdens de European League verstekt moest laten gaan. Hij was toen geblesseerd, maar hij was een van de vele ervaren jongens die geblesseerd waren. En uh, zijn service valt in ieder geval binnen. Kan Nederland de aanval overnemen? Dat lukt door het midden. En is het Horstink zelf die via een 3 meter aanval... De bal via een Sloveen buitenslaat. En dat betekent dat het 24-24 is. En dat Nederland nog altijd op het punt staat om die derde set stiekem toch nog... Vlak voor dat het helemaal afgelopen is. Om het helemaal af te maken. Maar dan wordt er een time-out genomen door de Slovenen Lijkt het mij verstandig om eventjes wat anders te gaan doen. En zo meteen weer terug te komen. Want dit kan nog wel eventjes gaan duren. In de derde set 24-24 Nederland-Slovenië. We blijven daar in de buurt. Maar we gaan even naar Theo Plachard bij het judo. Waar, finale na finale. Waar kijk je nu naar Theo? We komen in de buurt van de zware jongens en meisjes. Want nu hebben we net achter de rug tot 78 kilo... Waarin Jennifer Kuipers het opnam tegen Guusje Steenhuis Talent. Wat onlangs nog meedeed aan het Jeugd wk De Kuipers was al een keer Nederlands kampioen, twee keer in de klasse tot 70 kilo. Maar is nu wat zwaarder gaan judo. En zij pakt de titel in deze klasse met Juco. Zodat zij dus opnieuw Nederlands kampioen is. Maar nu dus tot 78 kilo. Even een Geert een groot vlak voor de rust bij Amsterdamse SRC. Ja, op de klok staat nog 14 seconden, dan is het rust, dan is het 0-0. En je kwam net op het moment dat SCRC voor de eerste keer zo'n beetje van deze wedstrijd in de cirkel van Amsterdam kwam. Dat leverde niet op, niets op en ook de volgende aanval niet, omdat er wordt afgefloten voor de rust. Het is rust bij Amsterdam tegen SCRC, een weinig aantrekkelijke eerste helft. Of je moet de spanning willen zien dat SCRC het hier probeert vol te houden. Dat die zijn begonnen in dit duel met, we hebben er 0 als we beginnen, tegen dan. En we hopen dat we die 0 gewoon blijven. Even vasthouden. Dat is in de, wel, in, in de eerste helft in ieder geval gelukt. Want het is eh, Amsterdam S.J.C. Gewoon 0-0. Gaan we weer voor die ballen. Nederland-Slovenië. Frank Wieland. als je boven de speaker uit kan komen. We doen ons best. 25-25. Als ik wat harder moet roepen, moet je het gewoon zeggen. Want ik kan jullie wel goed horen. Wij nee, jou ook wel uh, bij, die, bij die speaker is ook hoofdsupporter. <laughs> ja, ja, ja, precies. Chefsupporters En hij krijgt de rest van de zaal keurig mee. En dat maakt het allemaal iets ingewikkelder om je verstaanbaar te maken. 25-25 is het. ...in de set en Dievenbach mag zijn eerste minuutjes gaan maken in deze wedstrijd. Dat mag hij gaan doen vanaf de service. Hij moet de druk een beetje gaan opvoeren ten opzichte van Slovenië. Eens kijken of hem dat gaat lukken met zijn eerste serieuze balcontact. Hij slaat de bal in het net en dus geen enkele druk voor Slovenië ...die de set weer af mogen gaan maken en de service overnemen. En zit 26 25 in setje, nummer 3 voor de Slovenië En 2-0 in sets, tot nu toe de voorsprong voor het Nederlands team. Maar daar dreigt dus een 2-1 tussenstand achteraan te komen. Daar moet eerst Slovenië die set wel weten binnen te slepen. Daar hebben ze verdacht veel moeite mee in de openingsfase. De stop aan de Nederlandse kant is niet goed. Moet de aanval wel goed worden afgerond. Dat gebeurt er uiteindelijk omdat Jeltemaan een goede bal plaatst. En het blok bij de Slovenen niet goed hangt. Via het blok gaat de bal buiten. En zo zijn we op 26-26 beland. En zo kan het dus nog wel eventjes doorgaan. Er schijnt een enorm record te zijn. Maar dan moeten we nog zeker 10 punten verder in deze set voor beide ploegen. Zover zal het zeker niet gaan komen. Het blok van Nederland hangt wel goed. Maar gaat uiteindelijk de bal over de zijlijn. Oh, het punt gaat toch naar Nederland. Omdat hij uiteindelijk toch over de, de, de, het net heen gaat. En aan de goede kant uiteindelijk buiten valt. En aangeraakt wordt nog door een Slovene ook. En zo is het ineens setpunt voor Nederland. En matchpunt voor Nederland ook als deze derde set wordt binnengehaald. De service niet helemaal lekker verwerkt bij de Slovenen. Valt die binnen? Nee, wordt nog gestopt. Dan moet de Slovenen de aanval gaan overnemen. En die slaan dan uiteindelijk de aanval wel goed binnen. En zo zijn we weer op 27 tegen 27 beland. En kunnen we weer opnieuw beginnen. We moeten naar twee punten verschil. Het gaat nog wel even duren. Set nummer 3. 27-27. Dan gaan we even naar Marcelo Mesker. Finale van de ATP Masters in Parijs. Tsonga tegen Velger. Hoe gaat het? Nou ja, de kop is eraf. En er is er al heel wat gebeurd. Want een breekvoorsprong voor Roger Federer. Hij leidt met 3-0. Ja, ging niet zo, maar hij begon met de service kreeg twee breakpoints tegen in die openingsgame van de eerste set. Uh, werkt de breakpoints weg, winst in game. Vervolgens Tsonga lijkt makkelijk door zijn service te gaan. Slaat een paar aces, veel power in dat sterke lijf. Hij staat 30-0 voor en vervolgens verliest hij vier punten op rij. 2-0 achter, Nou, nu Federer weer 3-0. Dus vervelende start voor Tsonga. Misschien een beetje nerveus daar voor eigen publiek. 15.000 enthousiaste Fransen. En uh, Tsonga, ja, daar wordt best wat van hem verwacht. Want hij heeft Federer al eens verslagen... Acht keer speelden ze tegen elkaar, vijf keer won Federer, drie keer Tsonga. Maar weet je nog, die belangrijke partij op Wimbledon dit jaar, die mooie vijfzetter, Federer stond 2-0 in sets voor, Tsonga won in vijf. Kort daarna in Amerika, ook bij een Series toernooi in Canada, toen won Tsonga in drie sets van Federer. Dus van de laatste drie ontmoetingen heeft Tsonga er twee gewonnen. Federer zette de zaken recht bij de US Open. Toen won hij eenvoudig in drie sets. Maar Federer is gewaarschuwd. Tsonga heeft een spel aanvallend. Kan goed serveren. Een hele krachtige voorhand. Een uh, snelle dubbelhandige backhand. Is een geweldige atleet. Dus hij heeft wapens om het Federer moeilijk te maken. Maar ja, voorlopig is de eerste stoot uitgedeeld door Federer. Want die lijkt met 3-0. Volleybal dan weer. 25-25, 26-26, 27-27. En toen van Gwielaar... 29, 29, via 28, 28. Ja, zo gaat het maar door. En zo kom je vanzelf in de buurt van de 30. Daar zijn we nu namelijk in de buurt baland. Bal valt binnen voor Slovenië. Dat nu dus weer een setpoint krijgt. En uh, dat punt wordt uiteindelijk gemaakt door Cebuli. De diagonaal aanvaller van de Slovenen. Die dus nu ook mogen gaan serveren. En mogen dat gaan doen via het kanon. Casparini Die uh, kan heel goed serveren. Heeft dat eigenlijk alleen nog maar in deze derde set laten zien. Een aantal keren. Maar ook een aantal keren een, een flinke mispeer geslagen. Deze is in ieder geval heel erg hard. Uitstekende stop ook aan de Nederlandse kant. En dan uh, Van Harskamp met... Uh, het... Poging om de bal op te zetten, maar het blok van de Slovenen hangt goed. En dan is de derde set uiteindelijk toch afgelopen. 31-29 wordt het uiteindelijk voor Slovenië. Nou, dan plakken we hier toch simpelweg nog een setje aan vast. 2-1 is de voorsprong in sets nog voor Nederland. Daphne van der Brand heeft in Hammezog een internationale veldrit uit de superprestigereeks gewonnen. De kerstverse Europese kampioene reed in de slotfase weg vanuit een kopgroep en bereikt alleen de finish achter van de brand sprinten de Franse Pauline Ferrand-Prévot naar de tweede plaats voor de Belgische Sanne Kant. De Nederlandse veldrijder Sabrina Stultiens en Sophie De Boer eindigden daar weer net achter. Radio 1. Het NOS Journaal. Een minuut voor half 4 zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek.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 SPANNENDE MUZIEK Je bent weer terug bij Langste Lijn en we gaan snel natuurlijk weer naar de Formule 1. Ronald van Dam, wat gebeurt er nog zo in die laatste rondes? Nou... Eh... Hamilton die, die zal zich lekker voelen. Terwijl we Massa even van de baan zien glijden. Maar die kan wel zijn race uh, vervolgen. Dat hebben Massa ook al vaker ze doen. En meestal was Lewis Hamilton dan wel in de buurt. Maar die is uh, voor Massa in geen veld of wegen te bekennen. Want die rijdt daar uh, zeker een seconde of twintig voor. En Hamilton is wel weer eens toe aan een overwinning in de Formule 1. Want hij werd toch dit seizoen wel overvleugeld door zijn teamgenote Jensen Button. Die er al drie heeft gewonnen. Hamilton staat op twee. En als hij hier wint wordt dat zijn zeventiende uit zijn carrière. Maar hij speelde overduidelijk tweede viool bij Ferrari. Was ook gefrustreerd. En dat vertaalde zich dus uh, vooral in al die clashes die hij had. Gek genoeg met Felipe Massa die altijd dan in de buurt was en ook niet aan de, gang, aan de kant ging. Al uh, was het Massa die in de laatste Grand Prix in India in elk geval de drive through penalty kreeg. Maar het gat is nu zes seconden tussen Hamilton en Alonso na dus uh, die laatste serie van pitstops. We rijdt nog rond op de derde plaats. Maar die moet nog een keer binnen voor zijn harde banden. Want je moet beide compounds gebruiken. Dan zal hij waarschijnlijk de derde plaats gaan verliezen aan Jensen Button. Massa na zijn uh, uitstapje uit, uh, eventjes op de vijfde positie. En Rosberg op dit moment op de vijfde. De zesde positie, vijf ronden nog te gaan in Abu Dhabi. Het is nu echt volledig donker. Het ziet er allemaal wel schitterend uit. Maar het blijft, zoals Nico Hulkenberg al een keer zei, toch wel een klein beetje een, ja, een flutsecui. Nederland oefent niet alleen afgelopen vrijdag tegen Zwitserland, maar ook aanstaande dinsdag tegen Duitsland. Er werd over voetbal. Guus Hiddink, ja, dan gaat het om het EG met Turkije. Hij verloor vrijdag de EK-playoff met 3-0. Van Kroatië in Istanbul nog weer. Wel, dus je zou zeggen, klaar daarmee. Uh, ook voor Hidding zelf. Want de verwachting is dat hij binnenkort op zoek moet naar een nieuwe baan. Joep Schreuder sprak met de coach, die dinsdag uit tegen Kroatië. Dus misschien zijn laatste klusje heeft. En Hidding beaamt: het zijn niet de leukste dagen in zijn leven. Nee, maar ja, als je, als je verliest, dan is, het, uh, dan is het niet leuk. Dan gaat men toch altijd wroeten en terecht klaar. Dan moet je gaan zitten en. Uh, en toch proberen goed te antwoorden. Zit je ermee dat het hier niet lukt of niet gelukt is? Jawel, daar zit je wel mee. Heb jij die nieuwe president al gesproken sinds gisteravond of zo? Komen er dan beleidsbepalers naar je toe? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Durven ze uh, niet? Nee, nee, dat is. Dat is uh... volgens mij willen ze je niet meer. Nee, ik, heb, ik heb contact met een van de bestuur. Ik heb met de president uh, weinig, weinig contact. Als een andere president met de als degene die jou ja, haalde? Ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ze hebben niet gezegd van laat maar zitten, dinsdag hoeft ook al niet meer. Nee, nee of het, er moet vandaag nog iemand even hier binnenkomen. Nou, is dat onwaarschijnlijk? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Mm. Nee. Dus dinsdag is dan de laatste wedstrijd uit je carrière als trainer. Uh, dat, uh, dat, dat, is, dat klinkt ook heel dramatisch. Maar ik ben natuurlijk niet de jongste meer. Uh, het, het kan zijn, we gaan na dinsdag met de mensen hier van de bond natuurlijk kijken of. Er moet perspectief zijn.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 Je bekijkt het van de buitenkant en, en, en jij zit er nog veel dichter op dan ik met de camera. Nou, maar jij hebt de expertise. Weet... Wat, wat vind je nou ja. van zo'n situatie? Is toch niet goed? Nee, iedereen loopt met iedereen. Uh, en er zijn allerlei commissies die allerlei directeuren naar huis kunnen sturen. Dus het is dus, dus gewoon... ja... Des Amsterdam zijn des Ajax dat het zo rommelig en zeer onrustig blijft. Nee, maar jij kan die stichten, zeggen ze dan. Nee, la laten we nu gewoon... Hm. Ik heb het thema allang klaar. Dat, dat ga hm. ik niet doen. Guus in gesprek met Joep Schroeder. Dinsdag dus Kroatië tegen Turkije. Zo'n laatste klusje, daar gaan we vanuit. En hier dus definitief geen directeur van Ajax. De zoektocht gaat door. van drie jaar geleden Coldplay van het gelijknamige album Viva La Via. We gaan naar de ruststanden bij het mannenhockey. De doelen zijn klein vanmiddag, want bij Den Bos Rotterdam staat het 0-0. Bij Pinocch HGC staat het 0-0. Bij Bloemedal Kampok 0-1. Hurley Oranje Zwart 1-2. Scharweide leidt thuis bij halverwege 2-1 tegen Laren. En bij Amsterdam SCAC zit onze eigen Gerard de Groot. En ook daar was het 0-0, Gerard. Ja, 0-0. En we zijn begonnen in de tweede helft vier minuten oud inmiddels. En het had zomaar 0-1 kunnen zijn voor SCRC. Een uh, minuutje of anderhalf geleden. Björn Kellerman kreeg een uh, vrije kans in de cirkel... en haakte de bal een uh, centimetertje of twintig naast het doel van uh, doelman Vering. Dat was de eerste en de beste mogelijkheid. Uh, misschien zelfs wel in de wedstrijd. Want ik denk niet dat Amsterdam... behouden houden dan misschien een kansje in de eerste helft van uh, Billy Bakker... maar dat Amsterdam uh, dergelijke grote kansen heeft gekregen. Maar Kellerman die Haakte de bal, ik zei het al, naast het doel. En de SCRC weer daarna onmiddellijk terug in de defensie. Ze dachten. Misschien wel in de rust. Laten we na afloop van die rust in de, eerste helft, in de tweede helft even kijken of we Amsterdam kunnen verrassen. Want ze hebben tot nu toe aanvallend heel, heel erg weinig laten zien. SCSC staan dan ook op 0-0. En als het allemaal zo doorgaat en Amsterdam blijft eh, niet giftig. Amsterdam gaat niet eh, gemotiveerd spelen, wat feller eh, op de bal spelen. En op jacht naar een strafcorner. Want dat is altijd de mogelijkheid bij het hockey. Als je tegen verdedigende ploegen speelt, om dan via een strafcorner eh, de, de leiding te nemen om te scoren. En, Taken Takema is als geen andere man die dat kan, die dat weet... en die ook op de beslissende momenten gewoon de rust kan er, uh, hebben... en de ervaring heeft om gewoon dan te gaan scoren. Maar er is in die hele wedstrijd uh, nog geen corner geweest, nog geen doelpunt geweest. Het is 0-0 in een duel dat in de eerste helft eigenlijk niet om aan te zien was. De finale in Abu Dhabi bij de Grand Prix Formule 1. Ronald van Dam. Ik... Ja, een hele late pitstop zoals verwacht van Mark Webber die nog even dat setje harde banden onder zijn Red Bull heeft laten zetten. In de hoop in ieder geval vierde te worden. Maar de man waar we op zitten te wachten, dat is natuurlijk Lewis Hamilton. Die eindelijk weer in zijn ouderwetse Lewis Hamilton race rijdt. Gewoon strak, goed, van begin tot het eind. Optimaal profiterend van het uitvallen, het uitvallen van de wereldkampioen Sebastian Vettel. Hij is tegenwoordig weer single, want zijn relatie met Pussycat Dol, Nicole Schetsinger. die is over. Ja, ze zagen elkaar te weinig. Ik denk dan dat je van tevoren ook kunnen bedenken als je zo vaak onderweg bent. Maar goed, hij is weer op de markt, om het zo maar te zeggen. En hij rijdt alsof de duivel hem op de hele ziet op weg naar zijn 17e overwinning in de Formule in zijn carrière, daar is Lewis Hamilton winnaar van de grote prijs van Abu Dhabi. De derde editie van deze Grand Prix aan de Persische Golf... is voor de coureur van McLaren, 26 jaar, uit Stefanets. En de tweede plaats gaat dan naar uh, Fernando Alonso met zijn Ferrari. De man die even hoopte via die uh, pitstopstrategie... door wat langer door te rijden voor de Brit te komen. Maar dat gaat niet gebeuren. De derde plaats zal dan gaan naar Jensen Button... die vandaag dus is afgetroefd door Lewis Hamilton. En op de vierde plaats verwachten wij dan Mark Webber voor... Felipe Massa. Rosberg op de zesde positie. Tom let op. Schumacher zevende. Sutil ja, ik... achtste. Die Resta zal de negende geworden. En Kobayashi tiende. En wat betekent dat allemaal voor de stand in het wereldkampioenschap? Webber inderdaad nu als vierde over de finish. Ja, Vettel was een lang en breed kampioen met zijn elf overwinningen op zak. Button en Alonso komen nu allebei op 245 punten. Delen dus de tweede plaats. Webber op 233. En Hamilton die stijgt wat qua puntenaantal. Die komt nu op 227. Heeft dus in theorie nog een kans om tweede te worden achter Sebastian Vettel. In het wereldkampioenschap. Volgende afspraak die wij hebben is over twee weken. Dan rijden ze dus in Zuid-Amerika. De grote prijs van Brazilië is de allerlaatste van het seizoen. Wij zijn er dan ook weer bij natuurlijk. Theo Plashart kijkt naar judo en ziet ze ieder uur een uurtje zwaarder. of een beetje zwaarder worden, Theo. Ja, nu tot 100 kilo, waarin Henk Grol niet het kampioenschap binnenhaalt. En dat is niet zo bijzonder, want hij deed niet mee. Hij stond langs de kant, hij spaart zijn krachten voor de Grand Prix volgende week in Amsterdam. En dat geeft ruimte aan anderen, zoals bijvoorbeeld Albert-Jan Grijdanus van Dijkman Sport, die in de finale stond tegenover de kampioen van vorig jaar Berend Roorda van de vereniging met de prachtige naam de Mattenkloppers nog steeds. Roorda was de regerend kampioen en is ook de nieuwe kampioen. Hij deed het uitstekend. In de slotseconde met een armworp won hij de wedstrijd met Epon. zodat hij zijn titel uh, prolongeert. En overigens heeft de IGF, de Wereldbond weer iets nieuws bracht ten opzichte van de coaches. Ze mogen vanaf volgende week helemaal niets meer doen als ze langs de mat zitten. Ze moesten al een pak aan tijdens de halve finale. En nu moeten ze als vaste beelden gaan zitten. Ze mogen niks meer zeggen, geen gebaren meer maken. Alleen in de situatie dat er maté is, dat de wedstrijd stil ligt. Dus we gaan zien hoe dat gaat uitpakken vanaf volgende week. Slotfase eerste set in Parijs tussen Federer en Tsonga. Marcelo Meske. Ja, het staat uh, 5-1 in het voordeel van Roger Federer. Hij leidt met twee servicebreaks. 40 gelijk nu op eigen service. Heeft zojuist een setpoint gehad. Songa, uh, ja, die werkte dat we uh, setpoint weg met een uh, geweldige knal van een voorhand. Uh, Hij ja, probeert zichzelf een beetje losser te spelen. Want het gaat niet best, hoor. Hier ook weer een return uh, ver en ver uit. Ik moet zeggen, Federer ja, die doet helemaal niks fout. Uh, maar hij krijgt wel cadeautjes op een presenteerblaadje. Zeven fouten al vanaf de backend van Tsonga. Ik denk toch dat hij een beetje gespannen is. Uh, dat zie je in dat grote lijf. Dan gaan die benen wat vastzitten, dan lukt het niet lekker. Nou, we gaan kijken of uh, Federer die eerste set binnenpakt. Hij staat nu op zijn tweede setpoint, tweede service. Dan gaat hij de service, komt eraan naar de backhand van Tsonga. Goede return, maar de crosscourt voorhand wordt heel snel genomen. In een halfcourt volley, als het ware, vanaf de baseline. Zo makkelijk zoals Roger Federer dat doet. We zien Paul Anakons, Amerikaanse coach, er weer bij zitten. Die komt altijd in deze fase van het jaar naar Europa. Dan hebben ze van die zogenaamde bootcamps, van die hele harde trainingsweken. Dan komt er een conditietrainer bij, Pierre Paganini. En dan, ja, dan gaat Federer er tegenaan. Dan wil hij nog in topvorm geraken voor het eind van het seizoen, voor die belangrijke masters-toernooien en voor de ATP uh, Tour Finals. Uh, het lijkt te lukken, want Federer wint hier de eerste set in precies 30 minuten met 6-1. Uh, ja, maakt weinig onnodige fouten, zeven stuk's, slaat acht winners. Het zijn korte rallies. Uh, Tsonga komt er in feite niet aan te pas, maar ik verwacht nog wel wat van de Fransman. Hij heeft niks te verliezen. Hij moet er nu voor gaan in die tweede set en laten we hopen dat hij dat doet om nog een beetje spektakel te krijgen. Wij gaan weer volleyballen. 2-1 werd het ineens in set. Ze die hele lange derde set van Kabila. Dus begonnen we weer van voren af aan. Nou ja, niet helemaal. Want Nederland had die 2-1 voorsprong natuurlijk nog. Maar moet wel die vierde set binnenslepen. En dat kost nog alle mogelijke moeite. 14-14 is het in de vierde set. De Slovenen serveren. De stop aan de Nederlandse kant is goed. Dan moet Bondje het afmaken. Of het mag Maan het doen? Maan mag het doen. Maar het lukt hem niet. De bal wordt van de grond gehaald. En dan uiteindelijk via Bondje en het blok van hem gaat de bal buiten. En komen de Slovenen weer op voorsprong. Het is steeds stuivertje wisselen. Dan de Slovenen weer eventjes voor. Dan Nederland weer eventjes voor. En in de tussentijd probeer ik even te kijken wie bij een Nederlandse aan de Nederlandse kant beetje de pitbull mentaliteit heeft. Oftewel zijn tegenstander vastpakt en niet meer wil loslaten. En eigenlijk zie ik dat ook in deze oefenwedstrijd alleen maar bij Jelter Maan. Bij iedere bal die niet goed valt voor het Nederlands team zie je hem eigenlijk balen. En de rest denkt, nou ja, de volgende bal dan maar. Hij moet dat eerst allemaal nog eventjes verwerken. En de stand inmiddels weer gelijk getrokken. Het is 15-15. Een bondje aan servicebal valt over het veld bij de Slovenen heen. En dus komen de Slovenen weer op voor. En gaan we naar de technische timeout. die we bereiken als we bij punt nummer 16 zijn. Punt nummer 16, het eerst bereikt door Slovenië in deze vierde set. 15 punten voor Nederland. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit zijn seizoen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 Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet? Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog niets. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt? De Dijk, dan kan ik iets voor je doen. Dan gaan wij het hebben over voetbal en wel over Galit Boularoes. Want een aantal internationals is geselecteerd voor de oefening in land tegen Duitsland. Speelt ook in die Duitse competitie. En voor hen is het dan ook een iets specialere wedstrijd misschien dan nog wel voor anderen. Dus ook voor Galit Boularoes, die uitkomt voor VfB Stuttgart. Overigens niet altijd, maar wel regelmatig speelt. Afgelopen vrijdag mocht hij ook al starten in de basis. Boularoes voor de wedstrijd in het oefenen wel met Zwitserland. En Bas Tiggeler praat vandaag met deze verdediger. Lekker hè, spelen? Ja, heerlijk. Het is, uh, ja, daar, daar leef je voor eigenlijk. Ja, en dat is in Stuttgart ook weer heel gewoon? Ja, het is, uh, het is nu eigenlijk uh, al een tijd, uh, of laat ik zeggen aan het begin van dit kalenderjaar, uh, uh, sinds de komst van de nieuwe trainer eigenlijk, uh, yeah, uh, uh, ja, wat zou ik het zeggen? Uh, positief. Ja. Dat had je wel even nodig ook. Ja, zeker. Ik had een lange tijd waar ik het uh, heel moeilijk had. Um, ja, dat kennen we allemaal wel. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan kom je ook eens nog uh, op de bank of tribune terecht. Ja, dat zijn gewoon vervelende periodes voor een voetballer. En helemaal omdat, omdat, omdat dat je leven is. Uh, nou goed, dat heb, ik, uh, dat heb ik nu gelukkig achter me gelaten. En uh, nu kan ik me weer lekker concentreren op het voetbal. Want nou is het uh, zo geweest dat wij in de afgelopen jaren toch wel een paar keer hebben gedacht... die die gaat straks wel ergens anders naartoe. Maar nu wordt er alweer gezegd contractverlenging en zo. Ja. Wat is de status daarvan? Is dit daar iets aan te komen al? Nou ja, um, ik ben heel eerlijk uh, met alles en iedereen. En uh, tot nu toe uh, wordt er veel gespeculeerd in de krant, et cetera. Uh, naar mij toe en naar mijn zaakwaarnemer is er nog niks concreets. Uh, er, wordt, er is ook niet over gesproken. We zijn ook niet benaderd. Dus... Uh, ja, we moeten hebben van speculaties. Er is ergens tussendoor gezegd dat, dat ze ons in de winterstop willen benaderen. Um, ja, omdat ze ons ook niet misschien uit onze ritme willen halen waar we nu in zitten. Dus uh, dat is enerzijds begrijpelijk. En we zullen zien. Terug naar Hamburg. Um, daar heb je toch ook twee jaar gespeeld. Um, is dat voor jou nog bijzonder? Het is alweer even geleden. Het is, uh, het is heel bijzonder. De stad, stadion, de mensen die ik daar heb leren kennen in die tijd. Uh, het is... Uh... Ja, het, is, het is daar gewoon prachtig en um, ja, als je daar nu met Nederlands elftal komt uh, en tegen Duitsland en uh, in de stad waar je, waar je gewoond hebt en, uh, en bij, een, bij een club, de stadion waar je altijd gespeeld hebt. Ja, dat is gewoon uh, heel bijzonder. Wat betekent Nederland-Duitsland voor jou? Nou, ik heb er tot nu toe één gespeeld, dat was uh, Nederland-Duitsland inderdaad. In 2005? Uh, 2005, ja. 2-2. Nou, dat zijn mooie wedstrijden, daar komt, uh, daar komt veel bij kijken. Uh, emoties, uh, prestige natuurlijk. Ja, dat zijn voor mij bijzondere wedstrijden. Het is net even anders dan andere wedstrijden. Wat weet je nog van die wedstrijd in 2005? Was in de Kuip? Ja, ik weet dat twee uh, 0 voorkwamen. Twee keer Robben? Twee keer Robben, Arjen Robben, die, uh, die bijna heel Duitsland gek maakte. En uh, ik geloof dat ze de laatste kwartier uh, of de laatste tien minuten nog 2-2 uh, maakte. Eigenlijk uh, zwaar on onverdiend. Lijken wel Duitsers, joh. Het was typisch Duits, inderdaad. En, uh, ja, wij, uh, wij genoten eigenlijk van ons, uh, van ons voetbal, het spel dat we speelden en de uh, acties van Arjen. En zij, uh, ja, zij loerden eigenlijk uh, stiekem op, op een gelijkspel. Nou, dat dat haalden ze nog uit ook. Ja, nou is de afgelopen WK gezegd... Duitsland was een beetje als Nederland... en Nederland misschien wel een beetje als Duitsland. Is er nee. wel wat veranderd sinds die 2005? Ja, nou, daar, ben ik, daar ben ik het eerst instantie niet mee eens. Uh, ik, uh, ik heb ook Duitsland uh, gekeken op het WK... en uh, ze kunnen het allemaal mooi verwoorden. Maar uh, zoals ik het heb gezien... is dat ze gewoon heel, heel uh, vlijmscherp uh, in de counter waren... en dat ze dat tot in de perfectie hebben uitgevoerd. Ik vond niet dat ze supergoed voetbal speelden. Dat ze nee, zijn te... veel beter. Sorry? Wij zijn veel beter. Nou, voetballend uh, vind ik ons uh, wel beter. Alleen ik moet nu wel zeggen dat Thuisland uh, enorm, enorm goede spelers heeft die, uh, die creatief zijn. Met Eusie, met Guts, uh, met uh, Swijnseik is er dan niet bij. Maar ze hebben ook nog een Kroos, ze hebben een Gomez. Uh, een hele goede afmaker is. Ja, het is niet meer het typisch uh, elftal van vroeger, nee. nee. Uh, betekent dat automatisch dat het een hele leuke wedstrijd wordt? Nou, laten we hopen van wel. Uh, ik bedoel, zij zijn niet meer zoals, zoals vroeger, dat ze echt zwaar uh, defensief spelen. Zij willen ook uh, winnen, zij willen ook het publiek van maken, uh, wat ik begrepen heb. En uh, ja, daar hebben ze ook de spelers voor. Dus uh, ja, ik denk dat het wel een leuke wedstrijd geworden. worden. Heb je nou tegen Van der Wiel gezegd, je hebt zo'n last van je lies, hè? Hou dat even zo nog. <laughs> uh, nee, uh, we gaan goed met elkaar om en uh, we gunnen elkaar allebei het beste. Dinsdagavond dus Duitsland-Nederland. Met of zonder Bula of Van de Wiel kunt het allemaal horen. Op deze zender half negen beginnen we kwart voor negen wedstrijd. Oké, okay, we gaan naar Amsterdam tegen SCRC. De is het stond 0-0 Gerard. Ja, je gelooft je oren niet als ik het je vertel. Maar SCSC staat voor met 0-1. Tim Drummond uh, uit Zuid-Afrika. Daar heeft hij zijn uh, hockey leren spelen. Hij scoorde via een Amsterdamse stick. En uh, Doelman Viering lag al in de andere hoek. Maar de bal werd van richting veranderd en sprong hoog in het net. En dat betekent dat Amsterdam gewoon achter staat tegen SCSC. SCSC dat de hele wedstrijd niet anders gedaan heeft. En ook op dit moment natuurlijk helemaal niet meer zal doen. Niets anders gedaan heeft dan verdedigen, verdedigen, verdedigen. En dat lukt nu niet echt echt goed, want Amsterdam krijgt een strafcorner. Amsterdam heeft er al één gekregen, maar Takema kon toen niet scoren. Dus kijken wat er dan nu gaat gebeuren. Of Amsterdam dan toch halverwege die tweede helft uh, op de 1-1 kan komen, gelijk kan komen. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat die Amsterdammers tegen elkaar zeggen... nou, nou, erop en erover, want uh, dat SCRC moet gewoon aangepakt worden. Dat vinden dan die Amsterdammers. Maar ik vind het wel mooi, hoor. Een coach die gewoon zegt, jongens, we houden het achterin helemaal dicht. Het is niet om aan te zien, maar het gaat hier allemaal om de punten. En dan ook nog uh, aanvallend uh, twee kansen creëert in de tweede helft. De eerste was van Kellerman, dat leverde niks op. En die tweede van Tim Drummond, wel degelijk wel. De strafcorner is inmiddels uh, genomen, komt Takema. komt hij eraan? Die gaat erin? Uh, of gaat er niet in? Nee, gaat er niet in. Ja, gaat er wel in. Jazeker, Scheidsrechter zit even te kijken wat hij moet beslissen. Zijn collega zegt, het is gewoon een doelpunt. En het is met nog 16 minuten te spelen. Amsterdam 1, SCAC 1. Dan gaan weer volleyballen. Nederland-Slovenië ging gelijk op in de vierde, Frank Wielaert. Ombeurten namen zijn voorsprong. En op 19-17 voor Slovenië dacht ik, oeps. Op het verkeerde moment ineens twee punten verschil. Er kwam een time-out genomen door Benne. En vervolgens een punt binnengeslagen door Klapwijk op de diagonaal. Bontje via middenaanval. En vervolgens nog een keer Klapwijk en Kooistra. En toen was het ineens 21-19 voor Nederland. Maar ook Oranje kon het initiatief niet vasthouden. Slovenië kwam weer terug, maar inmiddels is het matchpoint voor Nederland na een goede service van Robert Horstink. ...die heel slecht werd verwerkt aan de Sloveense kans... ...is het nu opnieuw, Horstink. Het publiek is massaal gaan staan voor het laatste punt... ...wat het zou kunnen zijn in deze wedstrijd. Horstink opnieuw met de service, nu wat minder hard... ...slecht verwerkt weer aan de Sloveense kans. Dus de aanval van Nederland, Horstink. En daar is de wedstrijd binnen. En zo wint Nederland de tweede wedstrijd in deze oefenserie... ...die drie wedstrijden in totaal behelst. De eerste gisteren was voor Slovenië met 3-1. De tweede is voor Nederland met 3-1. Nadat Nederland dat keurig heeft afgemaakt. Zetstanden 25-16 in de eerste. 25-22 in de tweede. 29-31 voor Slovenië in de derde. En vervolgens 25-23 voor Oranje in de vierde set. Nederland en Slovenië dus in de oefenserie van drie wedstrijden tegen elkaar. In wedstrijden op 1-1. Morgen gaan we het nog een keer doen. Maar dan in Groningen morgenavond. Mogen deze twee ploegen die allebei naar het pre-OKT gaan... Het nog een keer tegen elkaar proberen. In de voorbereiding dus op dat pre-OKT. Op de zorg in Kroatië dat ze doorgaan naar het echte OKT. En zo misschien nog wel een ticket voor de Olympische Spelen gaan bereiken. Oranje vandaag in Wiegen, Sterker dan Slovenië. En vanuit Frank gaan we meteen door naar Theo Plaschaar, Rotterdam met NK. Judo voor mannen en vrouwen met weer wat uitslagen. Ja, de laatste twee, bijna. De zwaargewichten, daar zijn we mee bezig. De dames, daar zijn we inmiddels uh, klaar mee. Je bent zwaargewicht bij de vrouwen als je zwaarder weegt dan 78 kilo. En dat weegt onder andere Janine Penders en zeker uh, Carola Uylenhoed. Degene die het nog steeds moet gaan doen voor Nederland. Maar zij is ernstig geblesseerd aan haar kri. Het is ook de vraag of ze volgende week kan meedoen aan het uh, Grand Prix toernooi in Amsterdam. Vanuit dat Penders uh, de kans greep om haar titel te prolongeren. 20 jaar oud van de vereniging Hercules ten koste van Inge Ekehorst. En als ik nu kijk naar de zwaargewichten bij de mannen, een hele curieuze deelnemer, dat mag je toch wel zeggen. Hendrik Koppen, hij strijdt voor het brons. Dan zullen je zeggen, Hendrik Koppen, wie is dat? Dat is een man die in 1999 nog derde werd op het NK en inmiddels 49 jaar oud is. En uh, met een grijs hoofd probeert hier brons te halen ten koste van naar je huis. Of dat lukt, dat horen we straks. Ja, met tennissen in Parijs, eerste zet, verpulverde Federer werkelijk Tsonga. Kan hij nog iets terugdoen, Marcelo Mesker? Maar het gaat in ieder geval een stuk beter. Tsonga lijkt nu met 2-1. Had zo even een breakpoint op de service van Federer. Maar... Ja, uh, nu hangt het hoofd weer. Hij, hij heeft weinig antwoord op de service van de Zwitser. En uh, ik begrijp het ook niet. Tsonga begint zo onrustig aan die wedstrijd. Waarschijnlijk gewoon omdat het Federer is... denkt hij, ik moet iedere bal gaan scoren. Want anders doet Federer het. Maar iets meer rust, iets meer kalmte in dat lijf... Ja, dat zou hem zoveel goed doen. Dat heb ik wel gezien aan het begin van deze tweede set. Beetje een stapje naar achteren genomen... Proberen toch die rally een beetje aan te gaan. Want je weet als je dat doet dat er bij Federer ook wel foutjes komen. Maar Tsonga nog heel onrustig. Dat breakpoint gehad, dan wil hij meteen weer een knal verkopen. Een winnende return slaan. Terwijl hij nog niet lekker in de wedstrijd zit. Ja, is gewoon een hele domme keuze. Dus het is nog een erg lange weg. Het is 6-1 voor Federer. 2-1 voor Tsonga. En nu de game voor Federer. Nee, het wordt juice. Dus Tsonga leeft nog. Maar uh, ja, voorlopig nog geen uh, grote problemen voor Federer. Oké, okay, gaan wij richting het NOS-journaal van 4 uur. En daarna het vervolg van het judo, het NK voor mannen en vrouwen in Rotterdam. We gaan dus ook verder met Federer tegen Tsonga. En we hebben ook handbal de vrouwen-Europa-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en VOC. Kortom, genoeg te beleven dus nog navieren hier bij de Lijn. Tot zo. langs de lijn op 1 Dit is Radio 1